Het weer bewolkt en buien. Alleen in het zuidwesten blijft het droog. Er is vandaag ook wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het nos Shorts. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden... twee kilometer filom dat de brug daar open staat. Tot zover de verkeersinformatie. In verke zand.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 Voor een sport, Het speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag... Piet Koper. Hij is lid van de jubileumcommissie van de basketbalvereniging The Lions... die dit jaar 50 jaar bestaat. En u hoorde aan het eind van het vorige uur en het begin van dit uur... zijn muzie muziekkeus. En dat was Pieter Tors met Creation. Waarom? Uh, ja, de, de muziek spreekt me ook aan. Het is weer dat... dat, dat, dat. Zweverig, het, is, het komt steeds op dat zweverige muziek, het zijn niet de standaard dingen, want Pieter Tors heeft natuurlijk veel meer en ook hele goede muziek gehad die veel meer bekend is bij het grote publiek, maar uh, ja, ik vind dit soort uh, krochten van die muziek vind ik, uh, heel erg leuk. Maar jij bent geen zweverig rolletje? Nee, ik sta redelijk stevig op mijn voeten, niet al te grote voeten, maar 43 maar. maar de rest gaat uh, weinig zweven. We gaan het uh, straks hebben over het jubileum. Hè? 50 jaar bestaat de basketbalvereniging. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een uh, andere keus van jou. John van Jales, Far Away in Baghdad. of een gaande glorie. Op. Zij, Piet Koper, de gast van vandaag in de Watertoren Sport... luisterend naar het nummer Far Away in Bagat... van de Short Stories... en je zit het gewoon mee te zingen. Het is geen makkelijke tekst. Nee, het zijn lastige teksten, maar uh, leuke liedjes, goede liedjes... Die, uh, die blijven hangen, die zing je toch makkelijker mee. En dat vind ik trouwens ook wel uh, het verschil met... Uh, niet om af te geven op de huidige muziek... maar de huidige muziek versta ik bijna niet meer. Als ze, spreken ze van buizen spreken in Nederlands. Dan moet ik uh, heel goed luisteren, wil ik uh, verstaan uh, wat ze zingen. En dat was in de tijd van deze muziek, hoewel het er ook best een lastige tekst was. En, en lastige muziek ook, was dat toch wat uh, beter. Uh, het, het bleef beter hangen. Misschien heeft het ook met de leeftijd te maken, maar goed. Ja, dat <laughs> Short Stories heeft ook een rol gespeeld bij jullie als basketbalvereniging. Ja, op short stories staat ook een nummertje, ook van, van John Evangelis. Het is een instrumentaal nummertje. En uh, in de beginperiode dat, uh, van Mars Energy Stars, want toen heetten we geloof ik inmiddels al zo. Dat was, uh, Mars was onze sponsor en toen gingen we door als Mars Energy Stars. Um, en als ze dan vanuit de kleedkamers uh, kwamen die jongens dan uh, de zaal in. En dan draaiden we altijd uh, dat nummertje. Dat was een heel rustig nummertje. En dan, dan, dan veedde dat een beetje oud, die rustige nummers. En dan opeens met knalharde muziek kwam dan uh, dat nummertje in. En dan werd er ook zo'n fluitje geblazen. En dat is tegenwoordig bij die uh, Zuid-Amerikaanse tamboerkorps, noem ik dat maar even. En dat was nou echt schitterend. Dat was uh, altijd de kippenvel. Echt, uh... het, is, het is een heel bijzondere sport, hè, basketbal? Uh, ja, ja, ik zit... vond het niet zo bijzonder. Ik vond het een hele leuke sport. Maar er zit heel veel sfeer bij. Ja, ja, ja. De, de sfeer die... Uh... De sfeer maakt het. Als er, als er geen. Kijk, als er van die walkovers zijn van 100 tegen 20 of dan, zo, dan is het nooit leuk. De spanning die, die, die vergoedt een hele hoop. Maar er is ook sfeer, entertainment. Het is, het is, zeker in de Amerikaanse profbende is, is het entertainment op hoog niveau. En jullie bestaan 50 jaar. Dus ja. eigenlijk vanaf het begin van het basketbal in Nederland zijn jullie als vereniging erbij geweest. 21 augustus is de officiële datum, maar jullie vieren het op 20 september. Ja, de, de viering is op 20 september in de Korverhal. En dan hebben we ochtends een uh, aantal uh, basketbalgerelateerde componenten gepland... Uh, en uh, daar doen we dus zelf een aantal dingetjes. Uh, balbehendigheid. Dat is nog niet, het is wel bekend wat we, wat we dus gaan doen... maar nog niet precies bekend welke behendigheidsspelletjes het zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat, uh, wat ludieke dingetjes... van uh, drie punten schieten in de spiegel of dat soort zaken. Dus dan sta je met je rug naar de basis met de spiegel voor je... en dan moet je achteruit achteruit gooien. Of dat soort uh, wat uh, ludieke dingetjes... waar iedereen in principe aan mee kan doen. Dan hoef je geen... Uh, je moet weten... Uh, wat de basketbal is, maar die wordt je aangereikt. Dus eigenlijk hoef je dat ook nog niet te weten. Nou, dat soort dingetjes dus. En dan hebben we iets uh, dat heet e-games. Dat wordt allemaal geregeld door uh, de SAZ. Dat is een uh, sportinitiatief van Heemstede en Zandvoort. Die, daar hebben we ook uh, hele leuke contacten mee. En die hebben ook toegezegd een aantal dingetjes te doen. We willen ook iets doen met... Uh, uh, ja, noemen we Zandvoort in Beweging. Dat we wat, uh, wat gymnastiekachtige toestanden gaan doen. Maar ook allemaal een beetje, een beetje ludiek, Niet echt fanatiek, maar wat ludiek. En dat soort evenementen is voor uh, iedereen toegankelijk. Dus niet alleen voor uh, voor Maar in principe kan daar iedereen uh, naartoe komen. En, uh, en komen kijken wat er allemaal gebeurt. We hebben daarvoor ook een uh, uh, centerpark bereid gevonden. Om een uh, aantal dingetjes uh, te doen. Dus ook, uh, nou dan kunnen wij weer... Uh, bij Centerpark voor de klanten, de, de, hoe heet het, de cliënten uit het park, die mogen daar uiteraard ook komen. Dus er kan daar weer wat vandaan komen. Dus dat is dan in de ochtenduren van 10 tot 12, geloof ik, uh, zoiets. En dan uh, gaan er daarna. Hebben we ook nog, ja, moet je, je moet die zaal, want eerst in eerste instantie is die zaal dan uh, gebruikt voor, op beide velden voor dit soort zaken. Nou, dan moet je toch één veld af gaan scheiden, want daar moet alvast opgebouwd gaan worden voor de reunie. Want die vloer, daar kan je natuurlijk niet uh, zomaar op gaan uh, lopen. Dus daar moeten matten op komen, er moeten uh, kraampjes neergezet worden... er moeten tafeltjes neergezet worden, stoeltjes. Dus daar ben je ook zo'n paar uur mee bezig. Uh, we hebben gelukkig een hele uh, enthousiaste jeugdgroep... dus die zullen ongetwijfeld ook uh, de handen uit de mouwen steken om uh, daarbij te helpen. En wat ook uh, in de bedoeling ligt, is om te kijken of wij een uh, wedstrijd kunnen organiseren of er een wedstrijd georganiseerd kan worden tussen oud flamingo's dat leuk. En, en oud Lions leden oh, dat die, leuk. Uh, dus daar is Ketman uh, mee uh, bezig om te kijken of dat gaat lukken want die heeft weer zijn lekkere contacten nog in die, in die old uh, clubs daar zo dus uh, nou, misschien dat dat uh, wat gaat worden er zijn, uh, hij heeft een goede hoop dat dat gaat lukken en dan uh, willen we dat er ook tussen gaan, uh, gaan doen. En Maart, kijken of we nog. Moet een... Jong Marts Meet aan nodig? Of... Ja, nou we hebben <laughs> daar ben ik ook al mee bezig geweest om te kijken. Maar ja, dat is net als met Alan Clark. Die kan je niet meer uh, friends maken op Facebook, want die hebben er al 400.000 of zo. Ja, dat is zo. Maar uh, we willen wel even kijken. Uh, wat we bijvoorbeeld Haalens Dagblad willen we ook nog even. We moeten de, de papieren media moeten we nog even gaan uh, inmasseren. En onder andere dus de Haarlems Dagblad. En daar heeft hij een hele leuke column overigens uh, ook. en Nou, kijken of we via die kant hem uh, kunnen uh, interesseren ervoor. We ook in Haarlem, hè? Ja, we hebben bijvoorbeeld op de uh, Lions Facebookpagina ook nog wat foto's staan uit de bekerfinale. Van, ik dacht, 1969 of 68, dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval in die tijd... En waar hij uh, staat uh, met... Uh, nou, staat Lex Kroonen van Zandvoort erin. Daan Wouters, die zat op die foto. En van uh, Flamingo zie je dan nog uh, Smeets. Als je niet weet, dat hij is totaal onherkenbaar natuurlijk. Ja. Ik laat in het midden of hij er nu beter uitziet of toen. Dat moet iedereen maar voor zich uitmaken. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. <laughs> en uh, nou, dat, dat, dat, dat zijn toch uh, leuke dingen. En uh, ja, uh, Mart Smeets die kent natuurlijk de Lines ook wel, Want dat was toen, uh, nou, ik wil niet zeggen ajax maar ja, het waren streekderby's op het uh, scherpst van de snede. Zonder, uh, zonder overigens ooit uh, uit de kwaad te lopen, hoor. Nee, ik, is, denk als, uh, ik denk dat als er toch iemand uh, de basketbalsport promoten, hij het wel is. Ja, ja, ik wil eigenlijk alleen maar een basketbalwedstrijd zien als hij commentaar geeft. Want dat vind ik, dat vind ik een belevenis. Ja, dat, dat is ook het entertainmentstukje Erachter. Ja. Uh, het is niet alleen maar sec van, ho, oh, paas naar die. Wat je bij voetballen vaak hebt, dat is... Uh, die, die radio uh, verslaggeven, uh, ja. nou, die, die komt die. Ja. Maar ja, Mart die maakt, daar, uh, die maakt er gewoon wat van. Ja. Maar ik denk dat die van de begrafenis nog iets leuks zou maken hoor. als hij dat gaat, uh, dat gaat uh, verslaan, dus uh, no problem. Mocht je nog een speler nodig hebben, ik bied me aan hoor. In <lacht> je rolstoel jullie... of gewoon? Nee, meer, of nee, nee, nee, nee, ja, nou, nee. Nou, we hebben ook Brankaars. Oké. Okay. Uh, <lacht> zeg, afgelopen dinsdag zijn jullie als jubileumcommissie bij elkaar gekomen, wie zit het er allemaal in? Uh, de jubileumcommissie bestaat uit Jenneke Willemsen, dat is een oud speelster. Inmiddels geen, uh, is geen uh, huidig lid meer van ons, maar een uh, oud lid. Wel een, een zoon op uh, de baasgewal, dus als zodanig ook nog uh, constant betrokken erbij. En de voorzitter, Thea Pellerin, was uh, van der Mansnaam heet, een draaier van de Meisjesnaam. Is een van, uh, nou, wat het over knolletje en over bijnaam, dat is een van uh, De Ruifel. Van de, de vader was uh, Willem Draaier van Strandtent 1A. Helemaal in de zuid, de allereerste uh, strandtent in de zuid. Toen is ze bij de boulevard, toen hadden we nog geen naakrecreatie, dus dat was toen de tijd de eerste uh, strandtent. Die is uh, sinds, uh, aan, sinds begin van de, uh, dit afgelopen Baselbaljaar is zij uh, voorzitter uh, geworden. Ze heeft met een hoop uh, nieuw elan dat uh, opgepakt en uh, nou, dat gaat allemaal crescendo. Uh, ja, want dat de... is er een, hè, die mevrouw. Uh, ja, terecht. Ja, die heeft uh, geen haar op het tanden, laten we zo zeggen. Althans, het is niet te zien. Maar, <laughs> nee, dat, uh, die, die weet van wanten. Ja, en dat, uh, ja, dat heb je even nodig. Hè. Noem, noem eens een paar voorbeelden. Wat, wat doet ze? Uh, nou, ze doet bijvoorbeeld uh, de uh, communicatie. Daar heeft ze, maar dat was ook een van haar speerpunten. In, want ze heeft toen vorig jaar is ze begonnen. En toen heeft ze ook gezegd, nou, ik wil ze zo een beetje beleid uitstippelen op de algemene ledenvergadering. Uh, het beleid een beetje uh, aankondigen van nou, dit willen doen. En vooral communicatie. Want ja, het waren allemaal uh, hele enthousiaste mensen. Laten we dat niet vergeten hoor, als je dat doet. Maar op een gegeven moment zakt, zakken dingen in. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat is een van mijn uh, uh, beweegredenen geweest. Om op een gegeven moment te zeggen: van ik stop met bestuur, uh, bestuurlijke zaken. Want uh, het, is, het is net de, gewone, uh, ja, de, de beurs. Na vijf, zes, zeven jaar komen dezelfde problemen weer terug. En dan, nou, de, de tweede keer als hij dan, oh dat heeft de vorige keer ook gehad, nou hebben we het zo gedaan. Dus, maar ja, als dat dan al de derde en de vierde keer terugkomt, dan denk je van ja, ik heb daar geen zin meer in. Ik, dan word je een blok aan het been van, uh, van mensen. En dan moet je wegwezen, zo simpel is het. Zij Piet Koper in de Watertorensport op deze vrijdagmorgen, mooie vrijdagmorgen, laten we hopen dat het mooi weer blijft. Zodat het Haringhappen ook gebruik kan maken van deze zon. Uh, met problemen natuurlijk. In het bestuur heb je altijd. Jullie zijn nou uh, de commissie die dat uh, jubileum gaat organiseren. Je komt van allerlei vervelende dingen tegen. Maar jouw muziekkeuze is don't give up. Pieter Gabriel, Juist. Kate Bush. Dat is een mooi levensthema. tekst die nog steeds actueel is. Don't give up, Peter Gabriel get Bush. Daar zit jij ook weer mee te zingen, gast van vandaag in de Watertoren Sport, Piet Koper. Ja, het is... Uh, die, die teksten, die pak je gewoon, hè. Het uh, is uh, hele mooie muziek. Het is een hele goede tekst. Je, je draait dat soort dingen, dat beklijft. En dat uh, ja, zit er over twintig jaar denk ik nog in. Ja, maar je zingt het echt mee. Alles. Ja, maar goed, dat, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als je uh, muziek uh, mooi vindt en je luistert er vaak naar... want ik heb het natuurlijk niet twee keer gehoord, maar 200 keer, denk ik. En ik had uh, een, een, een cd'tje met uh, dit soort muziek erop. Ja, dat uh, draai je dan in de auto. Dus dan uh, zit je tot uh, ergernis van vrouwen en kinderen af en toe mee te zingen. Want die hebben niet echt dezelfde muziekkeuze, gelukkig. Want die hebben weer andere, andere dingen. Maar uh, ja, muziek die je pakt, die, uh, die blijft hangen en die zing je mee. Maar dat is denk ik niet uniek, dat heeft iedereen. En of dat nou Hazes is, of Pieter Gabriel, of uh, John Evangelis, of Neil Diamond... of, nou noem maar de zijstraat, uh, Walter Kroes. Uh, ja, het, het blijft hangen. 21 augustus, 50 jaar basketbalvereniging, Zandvoortse basketbalvereniging The Lions. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, ja, we zijn uh, lekker bezig... Het, het programma ziet er leuk uit, zoals ik al vertelde. Uh, nou ja, het enige wat nog een beetje tegenvalt tot nu toe... dat zijn de, de aanmeldingen. We hebben, ik geloof dat ik een, over de 400 mailtjes inmiddels heb verstuurd. En daar hebben we tot nu toe iets van 50 uh, aanmeldingen van gekregen. Maar ja, we blijven gewoon onverdroten doorgaan... met het uh, bestoken van leden met informatie... en het zoeken naar oud-leden. Ja, dat dus, is zeer belangrijk, hè? Ja, we willen vooral de uh, kijk, 50 jaar... dan. Uh, dan moet je vooral ook vanuit die beginperiode hebben. Nou is dat 50 jaar terug en dat waren toen uh, ook allemaal al volwassenen. Dus ja, de kans dat er een heleboel ons uh, helaas ontvallen zijn, die is uh, heel groot. En daar, uh, ja, daar moet je rekening mee houden. Dat is ook een van mijn angsten. Als ik, uh, want ik heb bijvoorbeeld een, uh, een lijst van 10 jaar terug. En daar, uh, nou, toen was dat e-mail en al dat gedoe, dat was nog niet zo heel erg ontwikkeld. Dus we waren toen een heleboel gewoon p-mail, dus op papermail. Um, dat willen we nu ook weer gaan doen. Mensen waarvan we geen e-mailadres hebben, maar nog wel een adres hebben. Gewoon een brief sturen. Alleen een van mijn, mijn grootste angsten is dan dat ik overleden mensen ga aanschrijven. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Maar ja, je hebt de keuze of dat risico nemen of helemaal niks doen. Ja, en iedereen zal dat begrijpen. Ja, goed, maar ja, dan, dan blijf, ook al begrijpen ze het, dan blijf ik het nog uh, rot vinden. Ja. Maar goed, dat, uh, dat proberen we ook. Dus we willen zoveel mogelijk, uit die beginperiode willen we zoveel mogelijk, uh, vooral uit die beginperiode, zoveel mogelijk uh, mensen hebben. Wat jullie ook belangrijk vinden is foto's, teamfoto's. Ik, uit vooral, die tijd. vooral teamfoto's, ja. En als oh. het even kan ook nog met uh, wie wie is. Want uh, ja, er zijn, uh, ik heb foto's gezien, nou ja, er staat een naam bij en dat zal dan wel. Maar uh, geen idee meer dan. Uh, als er geen naam bij zijn, zou ik niet meer weten wie dat zou zijn. Jij bent uh, erelid van de vereniging. Niet alleen ik overigens, we hebben er nog een stuk of tien. Dus. Maar als je nou terugkijkt op die 50 jaar, wat, wat valt het eerste binnen? Uh, wat mij altijd bijblijft, is het uh, enthousiasme van Rol Schouten. Dat, uh, dat die, die man die werkte zo verschrikkelijk aanstekelijk. En dat, uh, ja, dat heb je nodig om, uh, om, om dingen van de grond af te krijgen. En dat is hem ook uh, gelukt. Kijk, dat, dat op een gegeven moment dan zakt dat allemaal wel weer weg. Maar dat, uh, dat enthousiasme, en dat zie ik ook weer bij Thea terug. En dat heb ik in het begin bij, uh, dat, uh, hoe heet het, uh, Johan Berenpoot, zag ik dat ook terug. Dus dat zijn toch uh, hoppa, geen gelul uh, daden. Dus dat, uh, dat is gewoon uh, leuk en dat... dat, dat ...brengt ook het enthousiasme over op anderen, dus die doen ook nog even een stapje extra. En als je dan Thea zegt, dan heb je het over de nieuwe voorzitter? Ja. Ja, ik weet niet of je dat nou een voorzitter blijft noemen of een nee, voorzitter. noemen, voorzitter. we houden het over een, gewoon een voorzitter. Ja. Het goede hout gesneden? Ja, het Noor goede, goede zand voor zout, hè. Jutters hout. Ja, of Norwegian hout. Hè. Ja, Norwegian hout zou ook maar kunnen. maar. Volgens mij, volgens mij is het juttershout, maar, maar Norwegian Wood is zeker een uitstekend alternatief. Heb je ook gekozen, hè? Ja. Weet je waarom hij dat geschreven heeft, Piet? Nee, geen idee. Nou, Norwegian Wood is een bekentenis. Oh. Ja. Het is een uh, bekentenis van, uh, die John Lennon deed uh, via dit liedje aan zijn vrouw om, hem, uh, om haar te, uh, eigenlijk te bekennen dat hij vreemd was gegaan. Norwegian Wood, Rubber soul, The Beatles. Hoe geen muziek meer kan schrijven. Gekozen door de gast van vandaag in de Watertoren Sport, Piet Koper. erelid van de basketbalvereniging de Lions. die dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert. heerlijke muziek. Lekker hè? Dat is goed wakker worden zo. Dat is heel goed wakker worden. Het, het, het leuke is dat Ruud Jansen is vandaag onze technicus. die weet ook wel iets van muziek hè. Ken je hem? Ja, ja ik ken uh, Ruud van uh, Jazz at the Beach. Nou, dat was Jazz in de, de Haltestraat. Ik uh, ken Ruud van een uh, feestje van uh, toenmalige werkgever uh, Hoogovens in de Sineworld in uh, Beverwijk. En uh, ik ben hem nog ergens tegengekomen. Ja, behalve dan in de bus af en toe, maar op muzikaal niveau nog ergens tegengekomen. En 20 september, uh, 20 september is hij vrij. 20 september is hij vrij. Nou ja, wie weet, Ruud, je bent van harte welkom. Maar ja, je hebt natuurlijk een enorme batterij en apparatuur. En of dat dan in de hal past... Dat... Ga ik betwijfelen. Nou, zo, zo klein is die al toch niet? <laughs> nee, maar goed, we hopen dat er zoveel mensen in zitten. Oh, die fiets. Ja, ja. En wat vind je, Piet? Kan hij een beetje muziek maken? Ik vind het hele leuke muziek. Ook aanstekelijk, hè? Het, uh, het hoeft niet allemaal loepzuiver te zijn. Het hoeft niet allemaal, uh, weet ik wel allemaal, wat er zijn. Het, muziek moet pakken. Zo simpel is het. Wat voor pakkens heb je gemaakt, Ruud? Nou ja, ik, ik, ik heb niet zoveel van mezelf, uh, althans niet van het bestaande materiaal op, uh, op de uh, dingen staan. Dus ik heb maar weer een, een stuk gekozen van uh, onze jubileum cd uit 1998... Uh, toen we 30 jaar bestonden, toen ik 30 jaar in het vak zat. Uh, het liedje, de, we hadden het straks over gaan in verband met uh, John, uh, John Lennon natuurlijk. En uh, de, die meneer van de SGP zal het wel geen leuk liedje vinden. Want die wil zelfs grote borden neer gaan zetten dat we niet meer vreemd mogen gaan. <laughs> meneer van de Stai, de man is gek, maar goed, maakt niet uit. Geen leuker spel dan overspel, zeg ik altijd maar. Nou, en niemand gaat vreemd, hè, want iedereen kent ze. Ja, ja, maar daarom. na twee keer is het toch ook niet meer vreemd. Nee, daarom. nee. En je, stel, en, je, en je stelt je altijd voor natuurlijk al. Al is het met een valse naam. Ja, of achteraf. Uh, ja. maar ik, had, achter. ik had een liedje gemaakt in de tijd, uh, juist over dat, over dat vreemdgaan. Uh, maar ik, ik kwam er niet zo uit met die tekst. En toen kwam ik een en uh, de, ging dus eigenlijk van dat je niet van twee vrouwen tegelijk mocht houden en uh, toen kwam er een Engelse tekstschrijfster uh, Liz Gammon heette uh, dat mens pianiste uh, Engelse en die heeft die tekst een beetje opgevormd en uh, nu uh, werd het, ging het eigenlijk niet meer over het feit dat je van twee vrouwen tegelijk houdt, maar dat uh, de man dus niet meer de conditie heeft om van twee vrouwen tegelijk te houden dus uh, vandaar Give Me More Testosteron is onder andere een van de, is een van de kreten erin en uh, daarom heet het nummer ook Three's a Crowd Van Ruud Jansen, de technicus van vandaag. bij het programma De Watertoren Sport. waarin we praten over het jubileum van de Zandvoortse basketbalvereniging, de Lions. En we doen dat met Piet Koper. Hoe je van basketbal. via twee vrouwen en vreemd gaan. toch een heel wending in dit gesprek hebt gekregen. Ja, inderdaad. Je zit van de hak op de tak. en voor je het weet, hang je dan twee vrouwen. en uh, al vreemd gaan. Maar ja. Ik ben vijftal uh, jaar bij die basketbal. dus ja, ik ben op het ook nooit vreemd gegaan. Altijd dan uh, dezelfde club blijven hangen. Ik uh, ben bijna altijd, nou, altijd in mijn werkzaamheden van dezelfde baas blijven hangen. En ik hang alweer uh, heel gelukkig en volle, tot volle tevredenheid 28 jaar dan mijn huidige vrouw. Dus... Een steady man. Ja, een hele steady go. Hè. Je hebt aardig wat kinderen. Uh, drie. Ik heb uit het eerste huwelijk heb ik uh, Francisca. Die heeft uh, op zich weer drie kinderen, dus ik heb ook drie kleinkinderen. Dylan, uh, Sylvana en Liam. En uh, dan uit mijn tweede huwelijk heb ik er twee. Emma, die werkt bij uh, Nicky Plessen. Fashion BV geloof ik of zo. Nicky. Nicky Fashion heet dat geloof ik. Die is van Nicky Plessen. En uh, Bart die is sinds uh, laatste jaar voor de afstuderen aan de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. Ik moet het altijd even vlug zeggen, want anders ben ik altijd in de war met RTV Noord-Holland. Ja. Want er zit een beetje dezelfde letters in, dan moet ik het altijd even vlug zeggen. Die is met zijn scriptie bezig, dus ook dat gaat uh, lekker. Een steady man, een trotse, steady Piet Koper. Ja. Dat is hartstikke leuk. 20 september, gaat het allemaal gebeuren? Ja, 20 september, Sporthal, Korversporthal. In uh, Zandvoort bij Duintjesveld, maar uh, inmiddels bij Zandvoort, uh, allemaal, uh, Zandvoort is allemaal bekend. En dan uh, gaan we los. En dan, uh, nou, zoals ik al verteld heb, ochtends wat uh, activiteiten. Smiddags proberen we die wedstrijd te regelen. En dan vanaf een uur of uh, vier of zo uh, een beetje, beetje klessen bijklessen. Uh, als we voldoende aanmeldingen hebben, willen we ook een uh, buffetje organiseren. Dus uiteraard tegen een bepaalde vergoeding. Maar wat het wordt en hoe duur het wordt, dat weten we nog niet. Maar, uh, nou, en daarna weer even bijklessen tot een uur of uh, negen of zo. En dan uh, langzamerhand een beetje afsluiten. Gezien. En dan weer de handen uit de mouwen om de bende weer op te ruimen. Want uh, maandagochtend staan de schoolkinderen weer te trappelen. Want die moeten dan voor de gymnastiek weer die zaal in. Gezellig wordt het in ieder geval? Ja, uh, ik ben ervan overtuigd. Uh, 40 jarig uh, was ook hartstikke gezellig. Uh, zat ik uh, ook nog in het, uh, uh, hoe heet het uh, jubileum uh, gebeuren. Met Johan Berenpoot uh, toen en Petra Barens En... Uh, Marcella, maar daar ben ik de naam, weer, de achternaam van vergeten, die zijn dan helaas allemaal weer verdwenen van het, het ook hele enthousiaste mensen. Maar uh, ja, en zo, uh, ik heb alleen gezegd, 75-jarig ga ik denk ik niet redden, dus dan nou. schuldig ik me alvast uh, dat ik uh, niet kom. Don't give up, hè? Nee, nou, dan ben ik inmiddels uh, nou, 68 bijna, 93 nou. Moet, moet, kunnen. moet, moet, kunnen. moet, moet kunnen. kunnen. Jij bent op zoek naar oud leden. Je bent op zoek naar foto's. Team foto's ja. van vroeger. Maar je hebt ook gezegd waar mensen zich kunnen melden. Kun je dat nog ja. een keer herhalen? Ze kunnen zich uh, via e-mail aanmelden bij jubelcom.nl En dan kom gewoon com. Lions.nl. Uh, ze kunnen zich ook even aanmelden via de site. De website van de Lions. The lions en ze kunnen me natuurlijk altijd, als ze me herkennen, even aanschieten. Niet afschieten graag, maar even aanschieten in het dorp. Om, uh, om te zeggen van, hé, hey, uh, zet me er maar bij, ik kom ook hoor. Dan ben je weer aangeschoten, Piet, hoe kan ja. Nee, dat is, dat is altijd terug. Wat ja. dat het doe ik me bijna om geen eer meer aan. Nee, dat krolletje, dat geldt niet meer. Nee. Piet Koper, gast vandaag in de Watertoren Sport. We draaien zijn muziek heel opmerkelijk. Hij is liefhebber van zowel de Beatles als de Rolling Stones. Het staat op dit moment uh, 2-1... Dus we gaan het gelijk maken. Ja. Wat heb je gekozen? Lady Jane. I'll see you again. Van Aftermath. Dat album. Nou, oh, dat album.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 My love, your time has come, my love, I pledge my throne to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and nummer van de Rolling Stones. Stand Beatles Rolling Stones, gekozen door Piet Koper 2-2. Ja. Van een van de beste Stones-lp's vind ik, die er ooit gemaakt is. En ook de eerste lp waar ze alleen maar eigen werk speelden. Daarna, daarvoor deden ze nog wel eens een cover, maar dit was de eerste plaat in 1966. Aftermath. Aftermath, waar ze alleen maar eigen werk speelden. Goed Hoe oud, plaat. hoe goed. Ja. Ja. Jij had een Lady Jane op je werk, hè? Ik had een, een dame aan de overkant van de Grote Plas, in de, in de korenstijd. En uh, die dame heette Jane. Dus dat was inderdaad altijd... My, de aanhef van het e-mail gebeurde was altijd... Uh, my dear lady Jane. En dan kwam het, uh, het zakelijke gebeuren. En dan de afsluiting was... Uh, your servant am I and will humbly remain. En dat uh, ja, was, was al standaard. Dat was, dat was altijd leuk. Was Hoe muziek een, uh, een grote ja, rol speelt. Ja. ja, dan heb je gelijk ook uh, ijs gebroken. Hè, met dat soort dingen. Dat, uh, ja, het, het komt toch uh, altijd uh, beter binnen dan die standaard, geachte mevrouw die met hem of uh, bla Dus dit, uh, ja, dit uh, communiceert lekkerder. Gast Piet Koper vandaag, erelid van de basketbalvereniging De Lions, die dit jaar 50 jaar bestaat. 10 minuten voor 12 bij de Watertoren Sport. En een heel bijzondere dag eigenlijk. We hebben het er in het begin over gehad. We hebben ook geluisterd naar Arlan uh, Berg. De broer van Patrick. De tweelingbroer van Patrick. Twee van de organisatoren die dat feest vanavond uh, gaan, gaan doen. Ja. Het is nogal wat hè? Als je er 1500 bij elkaar wil krijgen. Ja zeker. Het gaat ons niet lukken hoor. Op 20 september in de hal. Hoewel we er uh, wel op hopen. Maar 1500 man in die hal. Dat, uh, nou dat is een utopie. Dat gaat in ieder geval niet lukken. We zijn al met... Uh, Rondom de 100 zijn we al uh, op lei. Ja, maar jij gaat vanavond wel met veel mensen? Ik ga vanavond uh, met uh, mijn vrouw en mijn kleinzoon uh, gaan, en de buurvrouw. Die gaat uh, ook lekker mee. Dat is de vrouw van Hans Botje. Dat is ook weer zo'n uh, zo bijnaam. En daar uh, gaan we lekker in ieder geval mee. En met ons uh, hopen we nog uh, 1496. Moet kunnen. Dus het moet, moet gaan lukken. Ja. Wel op tijd gaan, dames en heren. Uh, half zes moeten er zeker zijn. Ja. Want het is een heel gedoe, heb ik begrepen. Ja. En via de HEMA, de, de kleine krocht is waarschijnlijk afgesloten. Want dan anders zouden ze ook nog op het raadsplein kunnen komen. Dus ik neem aan dat de kleine krocht afgesloten wordt. En toegangsweg naar de, de toegangsroute uh, naar de, het, het gebeuren is uh, via de HEMA. Ja, en je moet allemaal via de HEMA, want anders stel je niet, hè? Nou, je moet via die... Uh, daar staat de notaris, zei uh, Arlan... En die staat allemaal koppen te tellen. Er is één man vanavond zeker niet, want die houdt niet van haring. Kun je je dat voorstellen? Uh, nou ja, mijn buurman bijvoorbeeld. Die houdt niet van haring. Oh, daar ken ik er al twee, want Ruud de Technicus hier, die houdt er ook niet van. Dat is toch idioot eigenlijk? Ik heb zoals zoveel al genoeg aan de lucht. Ja, het is onvoorstelbaar. Je ik weet niet een, wat je mist. Ken ik ken nog een hele leuke mop over, maar die zal ik ja. niet vertellen. Nee, nee bent, hou bent, jij hem je... mom van mijn voor Piet kopen hoort u, dames en heren, in de Watertorensport. En ja. dat ging vandaag over het jubileum van de basketbalvereniging de Lions. Jawel. En dat wordt allemaal gehouden. En dat is 20 september in, in de Korversportal bij Duintjesveld. Okay. Overigens niet te verwarren met het 50-jarig jubileum van Lions Zandvoort. Hè? Dat is ook toevallig eigenlijk. Hè? Heel toevallig inderdaad, dat wist ik ook niet. Dat las ik vorige week in de krant. De Lions, Vereniging, of Lions Zandvoort, een beetje Rotary... Uh, ik weet niet of het wel de okay. Rotary wordt, no, maar nee. in ieder geval Rotary-achtig. Service dat, club noemen ze dat, hè? Wie? Een surface club. Een surface club? Ja, ah, oké. Okay. Ze staan ten dienste van, van de maatschappij. En hebben ook een goede doelen die ze dan, dan ja. steunen door de acties die ze ontketenen. Dus ze noemen dat eigenlijk een surface club. En okay. uh, ja, nou, weet, dan, uh, De naam is uh, overeenkomstig, maar ja. we hebben dus niets met elkaar te maken. Nou, het is wel dus, leuk natuurlijk dat ja. ze ook 50 jaar ja, bestaan. Zeker. Dat is een goede reden om jullie een mooi cadeau te geven als basketbalvereniging. Wat hebben jullie nog nodig? Who knows? Uh, wij hebben nodig... Nou ja, het probleem is... Um, de sportal heeft eigenlijk een aantal dingen nodig. Dat, uh, dat is dan een stichting... en. En die hebben allerlei dingen nodig. Wat we bijvoorbeeld in de sporthal willen, zijn verrijdbare basis. Nu hebben we er vier. Ja. Maar dat zijn vaste basis. Die moeten omhoog gehesen worden. Daar is niks mis mee. Maar als we iets centerkortachters willen gaan doen. We hebben nu twee velden, basketbalvelden in die sporthal. Maar als we iets centerkortachters willen doen. Ja, dan heb je niks aan die vier basis die er nu vast hangen. Dan moet je verrijdbare basis hebben. Nou, dat zijn apparaten die zijn zomaar een paar duizend euro. Nou, een armlastig, uh, sporthalbestuur, die kan dat allemaal niet doen. Dus, wie weet. En als vereniging willen we, uh, kijken of we toch iets aan de, de wildgroei met kleding willen doen of kunnen doen. Maar dat zijn allemaal nog hele vage ideeën. Dus uh, wie weet wat er allemaal nog in het uh, haringvat zit. Serviceclub The Lions. Jullie hebben het gehoord. Jullie bestaan ook 50 jaar. Van harte gefeliciteerd. De basketbalvereniging bestaat 50 jaar. En wat zouden ze het fijn vinden als er in de sporthal verrijdbare baskets zouden komen. Hartstikke leuk idee. Wie weet. Who knows. En Ruud, onze Ruud Jansen, onze technicus, die is helemaal weg van Boudewijn de Groot en zijn Jimmy. En daar gaan we naar luisteren. Nou, Boudewijn doet trouwens ook mee met die vis vanavond, hè? Leuk, hè? Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over?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 Misschien houdt het.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 1500 mensen die vanavond op het plein voor het gemeentehuis meedoet aan de recordpoging Haringhappen. We hebben drie haringen in het wapen van Zandvoort en het moet gewoon lukken dat record gaat hier in Zandvoort komen. Dat kan niet anders. We hadden vandaag de gast Piet Koper. Hij is erelid van de basketbalvereniging de Lions, die dit jaar 50 jaar bestaat. Het was een merkante uh, uitzending. Twee, twee Beatles de Stones in zijn muziekkeuze. De uitzending is voorbijgevlogen. Heel veel plezier op uh, 20 september met jouw jubileum, Piet. Dankjewel, graag gedaan. Heel leuk.